We gaan verder. Het derde gedeelte nu is de mondelingen Torah. Mondelingen Kabbalah. Dingen die wij gewoon dagelijks nodig hebben. Dat gaan wij ook doen een beetje naast de zorg. Of aansluitend op de zomer. In het gebedboek dat opgesteld was door de mannen van de grote vergadering en Esetek zijn twee aspecten opgenomen. Aan de ene kant het gebed gebedsgedeelte. Aan de andere kant is zeggen, Dank en hulde zeggen. Die twee aspecten die eigenlijk schenen elkaar uit te sluiten. Want het gebed betekent dat men een volmaakt, volmaakte gissaron heeft. Dus, goed Kijken nu, wat waar we het nu over hebben. Wat, ik, wat wij nu gaan, uh, waar we het nu gaan over hebben, is... Elke toestand. Elke toestand heeft in zichzelf eigenlijk die twee. Heeft in zichzelf... Uh, een gedeelte. Is... Gebed of gisteren tekort, En aan de andere kant... Uh, is dank, hulde, volmaaktheid, etc. En dat is net zoals die twee punten waarover wij hebben, waarover wij hebben geleerd in deze maand, maar over twee punten. Op dezelfde manier is het opgebouwd, opgebouwd ook het gebedboek. Maar op dezelfde manier is het ook elke toestand die wij beleven heeft twee tegelijkertijd. Een toestand waarbij, een toestand dat heet gebed, betekent niet dat ik moet iets zeggen met mijn mond. Een gebed met al die woorden betekent 0,0 niets. Als ik niet weet hoe mijn instelling moet zijn van binnen. En de instelling ook, de hele, het hele verhaal, het hele, al, al de bewoordingen hoe daar in het gebed staat, het, wat zij hadden opgemaakt, is allemaal te herleiden in wat ik probeer nu te, te vertellen in uh, zal ik proberen in, in littere minuutjes aan jullie vertellen en dat is genoeg en dat is uh, om te weten hoe je de instelling moet hebben nou, de toestand gebed in de mens, die twee moeten we hebben, in elke toestand aan de ene kant moeten we hebben een toestand dat, uh, waarbij jij voelt moet wij moet elke mens dus jij moet voelen dat jij dat jij een volmakt tekort heeft. Wat betekent dat jij dat niets volmaakt in jou is. He? Zonder dat het wordt woord het gebed niet aangenomen. Oftewel het wordt wel aangenomen, maar wordt, men krijgt geen antwoord. Want men is nog niet klaar. Alleen wanneer men uh, een gebroken hart heeft. Alleen daarop antwoordt Hashem direct. Gebroken hart, dat moet een mens altijd in, uh, in acht nemen. Niet dat ik, uh, maar tegelijkertijd moet ik, moet ook nog iets anders zijn. Dus altijd, in elke toestand moet je zorgen dat jij ergens een plaats heeft waarbij jij gebroken hart heeft. Dat betekent dat, geen, uh, dat jij gaat op dat moment jezelf niet gaat toeschrijven dat jij een of een andere um, eigenschap heeft. Dat jij dat hebt en de ander niet. Zodra jij dat meent, of op dat moment ziet, dat iemand anders een lummel staat daar ergens, of jij in jouw hoofd, of daar, dat die minder is dan jij, en jij gaat, dan is het geen gebed. Dan heb je ook in je hart, dan Hashem luistert niet naar jou. En dat betekent niet alleen, dat betekent dat jij niets daarmee kan verrichten. Wat jij ook doet, jij krijgt geen... Uh, Expliciet, je krijgt geen redding. Waarom niet? Omdat jij hebt dan op dat moment niet het volmaakte tekort. Dat is één kant van de medaille altijd aanwezig moet zijn. Dus wat er ook gebeurt, of je wint een, een lotje van zoveel miljoenen, op dat moment moet je nooit vergeten dat. Juist in de beste tijd, in de beste momenten, de beste bedoel ik voor jou, die jou streelt, jouw gevoel. Daar moet je het ook op letten dat jij dat gevoel steeds hebt, dat jij die, niet gevoel, de houding. Ergens binnen jezelf moet je deze plaats hebben en waarmee overeenkomt deze plaats? Met de punt, welke punt? Met de laag, de onderste punt, ja, de punt die, maar goed, die, die arme is. Ja, maar goed die, die ontbreekt, die, die waarop Tsim gemaakt werd. Daarom op het oog op die onder diepe, dus op, de, op het oog op die malgoed, op die vrees des heren, hebben zij opgesteld zo'n uh, hele orde van gebeden die, uh, die dan, gebed heten, ja, dus dat de mens moet je dan absoluut uh, het hart moet absoluut ge gebroken zijn. Nou, dat is een grote kunst, om het hart, koning David wist, hoe zijn hart te breken voor Hashem. Ik spreek niet voor de mens. Ja. Ik spreek hier niet voor de mens. Yeshua wist ook hoe hij kon zijn hart breken voor Hashem. Uh, Moshe was de, de bescheidenste man ter wereld, betekent, hij wist ook op welke manier hij kon Hashem spreken, het wordt geschreven, gezegd over Moshe, dat hij sprak Hashem het tet het het, alle minuten, hij hoefde niet in verruur, uh, in verruur, in, in, ...in visioenen te komen... ...of in slapen gevallen ...of allerlei trance te komen... ...zoals uh, allemaal... ...dat uh, uh, men doet. Ik kan gewoon tijd en tijd spreken. Ik hoef het ook niet meer. Met al mijn lachheid ...heb ik het niet meer nodig. Ja, ik heb het gewoon... ...zo, als... Uh, ...als het draaien... ...van een telefoonnummer. Waarom? Het is eenvoudig. En tegelijkertijd onbereikbaar. He? Men leert, men leert, men leert, de Torah en men begrijpt het niet. Waarom men leert? Om gezien te worden. Om gewaardierd te worden. He? Dat is wat mijn volk doet. Maar men weet niet hoe te breken zijn hart. Want in de, de meest um, belangrijke momenten, zoals bijvoorbeeld bij uh, Yom Kippur zelfs. Men daar moet je dat, dat is elke moment moet je dat hebben, dat Yom Kippur de toestand dat jij staat, waarbij voor de schepper bij de sluiting van de poorten, dat jij moet zo'n toestand weten op te roepen binnen jezelf. En dat betekent dat je je hart absoluut gebroken moet worden. Jij moet het breken. En dat is niets verdwijnt in het geestelijke, want daarna kan je het weer, weer in elkaar brengen jouw hart als het ware. Dus um, komen in jouw toestand dat jij, waarop jij bijvoorbeeld jouw mannetje staat, dat jij op je werk uh, weer een aanzien krijgt, etcetera, dat heeft absoluut niets te maken met het gebroken hart te maken. Hey? Dat gebroken hart betekent dan op dat moment heb je geen verweer. Voor Hashem, en dan heb je de, de, optimale, de optimale overeenkomst naar regenschappen met het licht. En dan op dat moment alles krijg je, alles krijg je, zo. Je hoeft niet eens niets daarvoor te doen. Dat is één toestel, dat is één kant van Medaille. Dat moeten we altijd hebben, dat de toestand dat, dat heet Tvila, gebed. Gewoon in de mens. Um, en aan de andere kant hebben we ook nodig, er zijn twee, twee lijnen, ja, twee lijnen van het werk, links en rechts, en aan de andere kant hebben we de tweede, of de tweede punt, twee punten, ja, twee punten zijn ook precies hetzelfde, rechts en links, links en rechts, en aan de andere kant moeten wij dank, absolute dank en hulde geven aan Hashem, dat is in de rechterlijn, dus moeten wij zorgen dat wij, de absolute uh, volmaaktheid ervaren. Dat geen, geen stippeltje tekort moet je hebben dan in deze, in jouw gevoel van volmaaktheid. Dat betekent dan absolute dank geven aan Hashem. Dat is de tweede punt. En dat moet tegelijkertijd, dat is het de controverse, als het ware, of de paradox van het geestelijke. Dat moet je tegelijkertijd hebben. Aan de ene kant binnen jezelf, in het, waar de punt staat, in de buurt van die punt, dat diepste punt van de malgoed, de malgoed. Daar heb je dan de, waarom heb je dan, het moet, moet echt zijn. Want dan voel je dat jij absoluut niets hebt. Als elke mens, als je kijkt daadwerkelijk naar de punt die Malgoed de malgoed de plaats in, in jou is. Wat ben je dan? Welke mens is er iets? Welke president is iets? Is niets. Welke geestelijke is iets als die keek naar zijn eigen de mal malgoed? Mal wat is dat? Dan moet het absolute, absolute tekort, moet je voelen, absolute tekort. Dus niets aan jezelf, absoluut geen waarde van binnen, is niet, van, niet voor de mensen, maar ten opzichte van de Shem, van het eeuwige leven. Dan moet je absoluut niets hebben, geen waarde, enige waarde. Maar alleen ten opzichte van het licht natuurlijk. Maar absolute tekort. Je moet niet ontlijden, geen waarde aan jezelf, door wat dan ook. Oh, ik heb nog een beetje geld daar, ik heb dat. Ik heb toch wel goed gestudeerd, ik heb een mooie opleiding gehad, ik heb dat. Ik heb toch wel, ja, toch wel niet. Ik heb een mooie woning, een mooi door mijn huis, dat soort dingen. de mens heeft dat nodig, waarom? Wie heeft dat nodig? Onze ego, onze, onze eigen liefde, die wil altijd de mens... Um, ...verleden dat die... ...waarde, eigen waarde kreeg. Dat is goed, dat is in deze wereld... ...dat is geen probleem. Kijk nou, hoe steeds die... die minister Bos... ...hoe hij steeds uh, hammerde erop ...dat een mens moet werk hebben, werk... ...en dat werk geeft de mens... ...de waarde, ja, de waarde aan zijn bestaan. Natuurlijk de mensen... In, ...in deze maatschappij... ...natuurlijk de, het werk is alles voor hem... Dan is het, dat, is, ...dat is het enige waar de mensen zijn... Zijn waarde ontleende die iemand is. En dat is ook begrijpelijk. Maar dat is alleen voor de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wij spreken over het geestelijke. het niet over iets anders. Iets over het eeuwig leven. Dan moet het absoluut tekort zijn. Dat is, en dat is altijd. Het is niet alleen um, in de tijd van, de, van het gebed. Het is niet alleen wanneer de tijd is. Komt Nu een tijd voor een gebed. En nu, nu ga ik dat doen. En wie gaat het doen? Heb ik nooit nergens gezien? Wie, zijn natuurlijk sommige individuen die weten dat, hoe dat in elkaar zit. Vroeger hadden de chassidim, de grote in vroegere tijden. Zij zagen in de Talmud wordt geschreven. Dat zij zaten een uur voor, een uur voor het, voor het gebed. Zaten ze een uur zich voor te bereiden om hun hart te breken. Nou, in onze tijd gelukkig hoeft het niet meer. In hun tijd moest het wel. Ze moesten, zich, ze moesten zichzelf helemaal kapot maken. Ook lichamelijk. Ze moesten ook zichzelf... Ze moesten ook niet eten. Niet drinken. Je? Op dat, ze moesten zichzelf voorbereiden. Dat betekent ook... Kallelei zelfkastedingen hadden ze nodig. Omdat zij hun lichaam was. Ze waren niet zo dicht bij, de dicht bij de schepper. Maar de kilim, hun kilim waren lichtere kilim. En, maar zij hadden, zij hadden wel dat nodig om zij hadden het wel nodig om, om uh, voor allerlei kastedingen, dus zelfkastedingen, dus Dus nu moesten zij zitten zich voorbereiden op, uh, op zo'n gebed. Wij hebben dat absoluut niet nodig. Dan moet je direct gewoon je instellen als je dat regelmatig doet. Dan moet je gewoon leren dat zelf je instellen op die, die, die, die, die toeren. Ja? Dat jij weet dat dit waar de plaats is. Op welke manier je kan dan van binnen. Want wij willen ons niet uh, voor de gek houden. Kijk, ja, als iemand een acteur is of een actrice is. Dan ga je voor, de, voor op het toneel. Dan ga je daar alle comedie spelen. Dat is jouw beroep. Maar van binnen mogen we ons niet, kap, niet, niet voor de gek houden. Wie kijkt naar zijn eigen maar goed goed, die kan niet. Uh, die moet absoluut absolute tekort hebben. Niets van jezelf. Dan ga je enorm vooruit. Dat is net als dat bij het uh, opladen van een van batterijtje. Als je hem helemaal leeg, zoals ik vroeger had verteld, leeg maakt, en dan gaat het weer accumuleren. Zo is het ook hier. Zo werkt het het leven. Eerst a één plaats moet je hebben, tegelijkertijd twee plaatsen in jezelf moet je hebben. Eén plaats is absoluut, absoluut, dat is dan wordt het daarmee. De één plaats is de absolute tekort, het absolute tekort. En de andere plaats rechts is een absolute volmaaktheid. En dan maakt, dat, maakt het, dat maakt de geweldigste polarisatie of het eh, spanningsveld waarin de hoogste genot, de hoogste behagen en de hoogste vooruitgang en de snelste vooruitgang daarmee wordt bereikt. Dus niet een beetje in het kijk, in het geestelijke, kijk, in onze wereld is het poldermodel is het beste voor de wereld. Ja, zoals men hier in Nederland. Ik bedoel, veel controle, staatscontrole van de staat en tegelijkertijd ook. Eigenlijk kunnen ze de hele wereld nieuw is de tijd gekomen dat zij van Nederland, van, van Nederland gaan leren, de hele wereld moet eigenlijk leren je hoeft niet uh, ergens nieuw anders dat gaan doen, ze moeten dat oorspronkelijk, like Nederlandse staatsinstelling, staatsinrichting, dat moeten ze bestuderen, moeten ze nu toepassen, dan, hebben ze, dan zijn ze zo klaar. Met alle, met, alle, met, alle, met alle financiële problemen, en alle andere problemen. Dus niet Nederland moet achter Amerika staan, maar daar om, ah, lopen. maar hij is omgekeerd. Zij moeten weer naar achter Waarom? Waarom? Het is wel... Goed in deze wereld. Ja, voor deze wereld, poldermodel of zo'n so staat dat allerlei overreguleringen heeft, geeft niet. Maar dan wel een grote, goede, goede controle. Dat is geweldig. Maar in het geestelijke kan dat niet. In het geestelijke moet het absolute bereikt worden. Ja? Um, daarom moeten mensen in staat zijn. Om aan de ene kant absoluut zichzelf, um, absolute tekort hebben, de plaats hebben van binnen zichzelf, en de andere plaats moet zijn, dat het absolute volmaaktheid beleeft. beleven. En, dus het, en die twee moet je hebben. Als je die twee, als je alleen maar de ene heeft, alleen, alleen de plaats waar tekort is dat, is, dat kan niet goed zijn. Waarom niet? Dat kan niet goed zijn. Alleen maar één plaats, alleen maar, alleen maar uh, uh, Gevoel van tekort, ik heb niets, ik, dat, ik ben niets en dat en dat. Zoals een religie dat uh, zo'n comedie spelen. Dat is niet goed, waarom niet? De wereld heeft de, de, de mensen gemaakt om te ontvangen, om te genieten. Ja of niet? Dus aan de ene kant is het wel als je in elke toestand die twee hebt. Aan de ene kant, de, dan kan je pas als je twee hebt op de achtergrond van, het, van de volmaaktheid dank geven en hoe uh, hulde uitspreken, kan je wel dan verdragen ook de punt waarop jij uh, het absolute tekort heeft. Duidelijk, dan kan je het verdragen, anders is het alleen maar apathie en uh, weet ik veel en, uh, ellendig gevoel geeft aan ons als, we, als je gevoel hebt, nou ik heb alleen maar tekort, etc. Maar dat moet altijd tegenover een andere kant van medaille waarbij je absoluut volmaaktheid heeft. Dan kan je ook verdragen die, die andere En dan kan je ook de absolute volmaaktheid verdragen ook, zonder dat jij vermetel raakt. Ja? Want dan op de, op de achtergrond van die van die punt van de absolute, absolute gisteron, van het absolute tekort. En die absolute betekent absoluut ten aanzien van wat je kan vandaag, op dit moment. Want morgen is jouw absolute punt, is natuurlijk heel anders of anders kan zijn, zal zijn dan van gisteren. Dus die twee uh, belangrijke dus in elke toestand moet je hebben. En dan dat maakt dat jou dat het verdraaglijk zal worden. En tegelijkertijd zal de amplitude van jouw geestelijke werk verhogen, drastisch verhogen. Maar, maar je moet wel durven Je moet steeds oefenen. Dat zelfs, in, wel in elke toestand dan ook, dat jij altijd heeft de, de plaats en altijd eh, van binnen richt jezelf ook op de plaats waar je het absolute tekort heeft want soms hebben we een geweldig gevoel een geweldige toestanden en ook op die, in die toestanden moet je ook teruggrepen naar de, de plaats waar je blauw staat en niets heeft en Absoluut uh, leeg en um, krachteloos. En dat moet je wel aankunnen. Nou, Dan wat of nog ja. vragen erover. Iets ja. is anders? Als we de en zwaarder. Wat verder je zwaarder is zwaarder? Zwaarder is heel goed, maar dat is een, dat is een, dan kan je wel zwaarder gaan. Dat is ook de hele bedoeling. Is om zwaarder te kunnen gaan. Waarom? Niet, zoekende, niet opzoekende zwaarte, zwaar, zware punten, maar zware, zwaarder, bekij... nee, zwaar, nee, zwaarder, zwaarder wordt. Het betekent dat je komt dieper in jouw kille. Dan heb je het gevoel van je zwaarder komt, de hele bedoeling om te komen tot de malgoed, de malgoed, en als je dan komt daar naartoe, stap voor stap, waarbij je dat ontvangt, van dichterbij komt, maar dan kom je in de buurt van de malgoed, de malgoed, zo dicht mogelijk, daar gaat de daar gaat hoe dichter bij de malgoed, de malgoed, maar, maar dan op legale wijze, op een legitieme manier des te hoger het hoger licht ontvangen. Want de ontknoping, ja, is waar. Niet in de ketter, maar in de malgoed. Mm -hmm. Daarom zien wij ook in die, in die grote, in de vijf stadia ook van de, van de verlosser, zien wij ook precies hetzelfde verschijnsel. Alleen daar is het uitgerekt als het ware... In de tijd, maar ook in tegelijkertijd. Kijk bijvoorbeeld Yeshua. De eerste verschijning is zeer schamel. Ja? Nee. Al, op een ijzel kom je daarin in Jeruzalem. Waarom? Als arme. Heel, waarom? Met het absolute tekort. En tegelijkertijd zie je wel elementen van de glorie van de majesteit, al daar nog, al daar was het al, maar al, die, al die, die, die daden die hij gemaakt had, gedaan had, et en andere dingen, en maar dat zie je dan, dat die ook later, in de toestand van de mascheen, zal alles hebben, de majesteit, et cetera. De hele bedoeling is, wat die twee verschijningen van Yeshua precies hetzelfde moeten we hebben ook in elke toestand, dat is in het algemeen, moeten we ook hebben in elke toestand in het bijzondere. Dus in het bijzondere ja, moeten we ook precies hetzelfde hebben. Aan de ene kant het absolute tekort, kijk nou welke, welke vrees wat, welke absolute en welk absoluut tekort had Jeshua op het. wanneer hij zag dat hij alles wat aan hem voorzag. wat alles aan hem, wat aan hem zou gaan gebeuren. Dat is ook geestelijk. Dat dit dat in het materiële plaatsvond. dat dit ook uh, in het algemene plaatsvond. Dat is, uh, dat is het verhaal en dat is ook goed. maar het is, uh, dat helpt niet. Dus ook dat helpt. Uh, een religieuze mens, maar wat wij bedoelen is dat de mens, zoals je vroeger liet zien, dat steeds uh, laten jezelf door de als het ware door de citra agra als het ware klappen uitdelen en jij toch geen verweer biedt. Betekent dat jij uh, het absolute tekort binnen jezelf moet uh, accepteren in jezelf. Hoe, me hoe meer tekort jij in jezelf accepteert, als je accepteert. Niet gewoon dat, jij het, niet dat Citra Achra ontdekt jouw tekort, maar dat jij zelf toegeeft. Des dus te minder kan Citra Achra jou zuigen. En des te dichter kom je tot. Maar het tekort van uh, Yeshua zal tijdens de laatste verschijning nog sterker zijn. Nee. Nog sterker als de eerste. Nee. Dat, nee. Kijk, we hebben geleerd dat het eerste tekort betekent dat hij was alleen de kracht kwam alleen maar als ketter, in de ketter. Dus dan is kwam alleen maar het licht nergens. Dat is ook bij ons. Dus de absolute tekort betekent dat ik heb alleen maar alleen maar kli. Goed opletten. Alleen maar de klie, ketter de ketter. Met het licht, nefers de nefers. Dat is het absolute tekort wat, ik kan, wat iemand kan doen hier op aarde en blijven leven. Want dat is het minimum, minimum, minimum wat aan levenskracht wat, ja, de ik, wat de mens heeft. Is ketter de ketter van de klie. Dat is het minste. Eén van de, één vijfde van de ketter. En nevers, de nevers van het licht, dat kunnen we niet weghalen. Dat is het minimaal, want dan zijn we geen schepping meer. Eh? Ja. En daarom, alleen de dood kan het ook uh, uh, dus bevrijden, de, de ziel, dat die helemaal uh, als licht eruit komt. Ja? Als ja. Licht En dat was de eerste verschijning van Yeshua, alleen dus de um, tekort. daarom uh, en hoe, hoe, hoe welke tekorten kon, ha, had hij als hij tekorten had, hoe kon, zij, hoe, hoe kon hij dan tot de ketter worden, hoe kon hij dan de masjier worden, de toekomstige masjier, en hij was alles zit in de ketter, hoe kon dan iemand met de tekorten en, uh, um, de zoon van God of de zoon van kinderen zijn, ja? <coughs> yeah? Hoe komt dat? Kan dat toch niet? Het moet volmaakt zijn. En kijk nou hoe geweldige discrepantie, we hebben daar geen religieuze uh, kan antwoord op geven. Want aan de ene kant, we hebben we dan volmaaktheid, heerlijkheid, wat Yeshua bracht. Aan de andere kant was hij vol van tekorten. Welke tekorten? Hij nam alle tekorten, dus van alle andere spheroot, als het ware, op zich trok naar zich toe, al de zonden op zichzelf, om daarmee bekleed te worden. Waarom? Omdat het was alleen maar het eerste licht, licht nef, licht De eerste manifestatie van het licht. Maar alle tekorten heb je dus opgenomen van de andere kinning. In zichzelf. Dat heet tekorten. Maar ik, ja? ik begrijp als je dat je zeg maar het hoogste licht ontvangt... als je weerstand weet te bieden aan het grootste tekort. Dus ja. als je zeg maar de weerstand kan bieden aan het uiterste tekort... dat je dan juist het hoogste licht krijgt. Oké, okay, maar toen was het, kijk, de eerste verschijning in het algemeen... van het licht aan de mensheid... was in de klieketter, in de lichtste klie. Ja, daarom is het ten aanzien van de volgende stappen... is het natuurlijk het kleinste wat het was. Ja. Het kleinste wat het was, het kleinste licht. Alleen het licht mm -hmm. Oké? Daarom, uh, daarom waren ook zoveel tekorten. Mm -hmm. Maar aan het einde van de rit, wanneer de tweede verschijning komt, zullen alle vijf lichten komen in de kilim van de mensheid. Heerlijk? En dan dezelfde dan de Yeshua als, als, als verlosser zal dan komen in de, in de malgoed mm -hmm. met volledig, zoals we ook leer, hebben geleerd, door alle zalen heen, met alle alles, met de hele uh, alle lichten die bestemd waren aan de mensheid, voor de mensheid, voor de, voor de schepping in de scheppingsgedachte. Dat is wat wij ook zeggen. Dan in de malgoed zal dan uh, de hele gloale majesteit zal dan volmaaktheid, absolute volmaaktheid zal zijn. Dat is wat wij zien. En daarom zien we dat, zagen we dat, uh, Jezus in twee gedanten. Eerst in zeer schrammle gedanten en in de majesteit. Ook in de ketter, toen hij verscheen, ook die had, ook die twee. Alleen, men zag wel van buiten meer zijn schrammle gedachte. Ja, schrammelig gedacht, maar, ook, maar eigenlijk had hij beide in zichzelf. Alleen de tweede was nog niet, de majesteit als het ware, was nog niet gemanifesteerd aan de mensheid in de aarde. En daarom was het ook bij hem ook latent aanwezig. En daarom heb ik ook, heb ik ook nog toegevoegd in de op de tekening, herinner je nog, heb ik toegevoegd dat Yeshua de gematria van Jeshua, is 386. En dat is Mashiach plus 28. Mashiach, de ähm, gematria van Mashiach plus 28. 28 is koor. Dus door die vier voorafgaande stadia aan de Mashiach Mashiach en die vier, dus voorafgaande stadie aan de Mashiach dus daardoor werd, dar, werd de kracht van Yeshua uh, gemanifesteerd onthuld en dat werd dus gerealiseerd in de Mashiach precies hetzelfde kunnen we ook zien in Moshe in Moshe wij zien, staat geschreven Moshe was de bescheidenste man Wereld. Wat betekent? Dat betekent dat hij kon als geen ander uh, tekort op zijn, op zijn plaats, dus als daad, kon hij uh, het absolute tekort, zichzelf absoluut tekort maken van binnen. Hij kon in het, in het gebed, hij kon zichzelf absoluut uh, niet doen, als het ware. Opgaan in het licht. Dat de betekent het grootste de tekort grootste, de grootste, de kon hij uh, accepteren. En tekort betekent ook leid. Zoals so Josh, Yeshua, Yeshua had ook geleid, zo so ook Moshe. Leiden ook wist wel van leiden, dus accepteren. De klappen van farao, klappen van de. de accepteren betekent. Uh, Overwinnen. Acceptatie is overwinning. Dat is ook wat Yeshua zegt. Als men, als men jou slaat tegen de rechterwang. keer ook de linker toe. Hier zitten normen, normen. Eh, om dat te begrijpen moet men natuurlijk ook Hebreeus kennen. En in... Het is een speciaal onderwerp, maar kort gezien is het uh, kort gezegd. En dan gaan we dan weer aan een andere keer dat ik het vertel. Het is so, een speciaal onderwerp. Wat ik zal dan vertellen wat betekent dat. Ik so, zal het uitleggen zoals so nergens kan je dat vinden maar wat betekent dat, maar dan moet je dat altijd uitgaan van het, van het Hebreus van de taal van de Hashem en niet van de van de Amen. naslagwerken of vertalingen, et Maar altijd die twee, onthouden de, de deze vraag, dan zal ik het ook uh, een keertje uit, uitvoerig dat uitleggen, wat betekent dat, wat betekent dat men deze, wat hij had gezegd. Dat. maar wat betekent deze acceptatie? Het is, het is echt iets geweldigs wat, wat hij had gezegd. Wat, uh, ja. Maar zo komt ook door de Torah. Dus Moshe, hebben we ook dezelfde. Aan de ene kant is bescheidenste man wereld. Dat wil zeggen, die heeft, hij, hij heeft altijd een punt in zichzelf gehad. Waarbij, een punt van Tvila, een punt van gebed. Betekent dat hij altijd in staat was om... Alle minuut met de schepper te spreken. Staat geschreven. Teta-tet. Wat, wat betekent? Dat betekent dat als je zo'n punt in jezelf ontwikkelt, gaat ontwikkelen alleen maar, dan kan je elke minuut, met elke seconde, elk moment kan je dan met de schepper sp spreken. Je hoeft niet mocht te zijn. Eigenlijk, het is de hele Torah leert ons dat, als iemand er geweest was, dan alles niets verdwijnt in het geestelijk. Als Moshe dat was, dan iemand anders kan het ook. Al is het maar op zijn eigen, ten aanzien, ten aanzien van zijn eigen kilim. Wij kunnen veel meer dan Yeshua, wij kunnen veel meer dan Moshe. Wij kunnen veel meer dan Shimon Bar Yochai, wij kunnen veel meer dan Ari. Goed opletten. Niet zo dom zijn als mijn volk. Die denken alleen maar dat zij waren zo. Al die Chorach geleerden, die waren zo hoog, zo heilig, zo. En wij zijn niets. Dat is een comedie. Dat is omdat zij willen niet aan zichzelf werken. En zij houden niet van Hashem. Ze hate, haten Hashem. Daarom zeggen ze zo. De waarheid, de waarheid, de waarheid is dat. Alles wat zij, zoals Yeshua had gezegd aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen, dat wat ik doe, jullie zullen veel grotere wonderen kunnen doen. Ook wij kunnen onmetelijk grotere wonderen, en wij doen ook grotere wonderen dan Yeshua deed bij zijn eerste verschijning. Want wij zijn aan het einde van de rit, wij zijn nu aan de, in de tijd beland. Waarbij Yeshua, de kracht van de Yeshua is bijna gekomen hier op aarde in de gedante van de Mashiach. Ja? Terwijl in de tijd van Yeshua was het alleen maar de kliketter, alleen maar het nevers. Ja, dat, dat bedoel ik ook eigenlijk, dat ons tekort eigenlijk groter is. Precies, ons tekort Omdat is onmetelijk groot. Heel goed dat je zei. We graven, wij graven het eigenlijk uit. Precies. Wij graven nu de laatste... De laatste... zeg je ja. dat? Ja. Kijk dan. Nou, als je licht kon, Ja, precies. Kon. Wij zijn bij de laatste af opgravingen... Ja, dat bedoel je met de tweede verschijning. Ja. De, die die, die veroorzaken wij dus eigenlijk. Wij zijn dus de... Wij, ah, dragen, ja. wij dragen nu veel meer... Toe veel fijnere, diepere dingen toe... Dan alle alle geleerden van vroeger. Zij gaven het eeuwige, absoluut. Maar zij waren nog niet aan toe. Zij konden dat licht niet ervaren wat wij ervaren. Moshe zou, Moshe vroeg Hashem om in het land Israël binnen te mogen komen, betekent te komen in de gemartikon van dit algemene gemartikon dat wij nu beleven. Wij staan op het punt van, op het, op het punt van het eh, Ontvangen van de Mashiach die van de algemene kwartikel, dat is wat Moshe vroeg Hashem en Moshe Hashem zei tegen hem. Nee, jij komt er niet binnen, want de tijd was niet rijp. Nu is de tijd dat wij, Moshe zou. Natuurlijk, hij zag het wel in het algemeen van buiten, van als het ware. Moshe zag het als het ware in een verrekeker. Maar wij hebben geen verrekeker meer nodig. In onze tijd, in onze. Waar wij nu leven. We hoeven niet zo te zien als Moshe. Wij ervaren dat wat Moshe niet gegeven werd. Wij zijn wel in staat om dat te doen. Begrijp je? En niet zoals dat, dat volk dat absoluut dom gehouden wordt. Als, als, als, als schapen, als weet ik niet wat. Dat zij niet begrepen met hun hoofd. Dat, dat wij hebben de levende God. Dat nu de levende God komt, nu absoluut tot de mensheid, in de mens. En wij kunnen alleen vanuit ons vlees Hem ervaren. En niet lopen naar een, naar een boekenkast en dan kijken daar ergens in een boek. Elke rabbi, als je Hem vraagt iets, dan vraagt, zij lopen direct, lopen direct naar, een, naar een kast, een boekenkast en zij gaan zoeken iets. Terwijl, terwijl het alles bevindt zich in ons. Via, onze, via, ons, kunnen wij, via ons lichaam kunnen wij de schepper zien. Leidelijk. Dus, maar Moshe had ook die twee punten in zichzelf. Hij had ook bescheiden, hij was de bescheidenste man ter wereld, betekent hij had de punt van de absolute tekort. En tegelijkertijd was hij leider van het Joodse volk, van, van het volk van de schare van Hashem, van de goddelijke leger van Hashem. Dus de, het Joodse volk betekent uh, en ook, hij overwon ook, samen met Hashem, de Kwaad, zoals een farao. Dus hij had de grote majesteit, hij was de koning. Ja, waarom? Hij was ook de manifestatie van Yeshua. Yeshua manifesteerde zich ook in, gedeeltelijk in eh, Moshe. En Moshe droeg bij aan de onthulling van de kracht van de Moshe. En de Moshe droeg toe, zeg ik, droeg bij aan de manifestatie van van Hashem. zo so op deze manier werken wij we samen, mm -hmm. allemaal samen. Nou, neem nou de Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai. Als je leert, de Hij was dertien jaar in de in de grot verborgen. Grot betekent ook, betekent tekort, uh, het absolute tekort hij had. Geen kleren had. Alles was versleten zoals we leren. Zijn huid was helemaal vol met zwellingen, et cetera. Dat is wat we leren van hem. Dus hij had de absolute tekort. En aan de andere kant, juist als, als tegenover, tegenovergestelde aan zijn tekort, of dankzij zijn toestand van zijn absolute tekort, kwam hij tot de absolute kennis van de van innerlijke Torah die hij uh, liet, die hij dus in, in de zoger gegoten had, waarbij de neshama onthulde zich aan de mensen. Dus hij, hoort, hij, hoort, hij, hij had ook deze majesteit van, <coughs> hij was net als engel. Ja, dus die, die twee had hij ook in zichzelf, maar wij moeten het hebben alles in één toestand, moeten we die beide hebben. En die Yeshua bijvoorbeeld die en die toestand dat ik absoluut uh, volledig tekort heb, mis, miserabel ben, absolute arme en, en uh, nietshebbende in mijzelf. En aan de andere kant de majesteit van de, um, de tijd we, waar wij leven, dat de onthulling van de wij komen nu in de tijd dat wij de Gogma is al. Er realiseert zichzelf in deze wereld dat elke uh, grote Torah zou dromen, niet eens dr dromen, wel om dat mee te maken wat wij in Nu al in staat zijn mee te maken er te ervaren. Nou, kijk nou, Ari. Ari, oké, okay, hij zat niet in de grot, maar hij was wel uh, in afzondering. Ja, hij zat altijd in zijn kamertje. We hebben het geleerd, ja. En in zijn kamertje. En zijn vrouw die kwam alleen maar aan, aan zijn voorduur En bracht hem maar even eten. En, uh, en hij mocht dat zelf eten. Naar binnen halen, et cetera. Het ja, betekent ook zeer speciaal. Welk, op welke manier hij zichzelf wist. Uh, tot de absolute gisteren. Tot het absolute tekort brengen, Ari. En daardoor werd hem ook de majesteit gegeven van de nabijheid van Hashem, dat hij door Eli zelf, door de grootste profeet die levend in de hemel is gekomen, was gekomen, kon die, deze leer van tien virot trekken hier in deze wereld. Dus nog van de, wat in de zoger was, hij kon dan essentie van wat in de zoger was, nog weergeven in de leer van de Tinsfero, dat was Ari, en brengen dat naar beneden, deze boom des levens, samen daarmee aantrekken, het hij aan, het licht ga je hier En de volgende komt dan, de masheer, dat die de absolute um, majesteit zal met zich meebrengen, maar betekent dat dat. Dat die niet meer arm zal zijn, dat die armoede die armoede, die, dat hij arm was en zijn eerste verschening, verschening dat die uh, teniet had nee, wij hebben dat geleerd niets verdwijnt in het geestelijke dus dat deze vrees van de klieketter alleen maar alleen maar van de klieketter waarbij geen andere kilim er waren blijft blijft altijd bestaan deze is a phrase van alleen maar de kli, ketter plus de kli. Dat, dus wanneer de tog, Moshe heeft door de Torah ontvangen, dat was ook te kort, ja of niet? Alleen twee kilim, kilim. in plaats van vijf kilim. Wat Moshe de Torah bracht naar beneden. Was het te kort? Natuurlijk was het te kort ook. Waarom? Alleen twee kilim. De innerlijke Torah werd nog niet onthuld aan de mensen. Natuurlijk zit in de Torah alles. Natuurlijk zit in de leer van, die, van Yeshua, van de koninkrijk der hemel, alles inbegrepen, alle andere, to, alle andere onderdelen van de goddelijke leer, of de goddelijke onthulling van de leer, maar het was nog niet onthuld. Dus Moshe kwam, dan waren, de Moshe is net al is dat, dat betekent rechts en links, dan rechts en links betekent tegenstrijdigheden, ja, rechts vecht tegen links, links tegen vecht, links vecht tegen rechts ja, kosher, niet kosher geoorloofd, geor, niet geoorloofd joden, joden, niet joden et cetera, allerlei andere dingen die de Torah bracht met zichzelf de wet het is goddelijk, absoluut, maar daarmee ook vele dienning de Torah bracht ook dingen met zichzelf mee. maar geen, geen genade en ook dan, omdat het nog steeds te kort is dan kwam Shimon bar Yochai, bracht al de Torah naar het lichaam van de mens. Want Moshe bracht de Torah niet naar het lichaam. Alleen naar de Daad. Waar bevindt de Daad zich in het hoofd? Dus daarom dat volk ook erg goed is. Mijn volk is erg goed in het hoofd. Maar de Torah haalt ze niet naar binnen in het hart. Dat bestaat niet. Geen Rabbi heeft dat brengt het naar binnen in zijn hart. In zijn hart zijn ze vergeschuurd. Begrijpt u? In zijn hart is het net zoals Yeshua spreekt over hem. Absoluut klopt dit. Voor 100% wat hij had gezegd 2000 jaar geleden. Maar hij had gezegd om, met, het, met, het, met het oog op hun correctie. Duidelijk. En dat hadden ze ook niet gedaan. Van binnen is het waarom? Het is nog, zij, uh, zij ontvangen alleen maar die Torah. Alleen maar die tweeledigheid. En niet... De Torah van de Shimon Bar Yochai, die al in het lichaam komt eh, van Zohar komt al in het lichaam ook het licht Neshama. Eigenlijk Neshama dus de ware Neshama, de ziel, de heilige ziel ontvangt men pas met het leren van Zohar. Wie leert alleen maar de Torah van Moshe die heeft nog geen Neshama, al spreken ze van Neshama. Ze hebben alleen maar nergens en roerig een beetje. Want is alles wat ze hebben. En alles wat eronder is, is gesloten. Absoluut gesloten. Dus, en dan bij... Dat bij, is eventjes wat... Dat wij die twee aspecten moeten wij steeds in elke toestand uh, beleven. De absolute tekort aan de ene kant. En de absolute volmaakte aan de andere.